Zit van der Linde met het NOS-journaal. Het is niet zeker dat de Notre-Dame gered kan worden, zegt het Franse ministerie van binnenlandse zaken, omdat het geraamte van de kerk in brand staat. De brand in de kathedraal begon waarschijnlijk na werkzaamheden en lijkt zich nog steeds uit te breiden. De spits is inmiddels ingestort en ook heeft een van de twee rechthoekige torens vlam gevat. Gebouwen in de omgeving zijn ontruimd. De brandweer probeert de kunst die in de Notre-Dame is opgeslagen in veiligheid te brengen. Voor zover bekend zijn er geen doden of gewonden. Wereldwijd wordt geschokt gereageerd op de brand. De Franse president Macron houdt rond deze tijd een toespraak. In de buurt van Turijn zijn twee bussen met Ajax-supporters aangehouden. De 54 fans hadden volgens de Italiaanse politie onder meer wapens, rookbommen en ander vuurwerk bij zich. Om wat voor wapens het gaat is niet duidelijk. De Italiaanse politie is extra op de hoede vanwege de rellen rond de Champions League-wedstrijd tussen Ajax en Juventus afgelopen week in Amsterdam. De Ajax-fans worden morgenochtend het land uitgezet en missen de terugwedstrijd van morgenavond. De eigenaar van modeketen Miller Monroe, Vidrea Retail, heeft uitstel van betaling aangevraagd. De directie hoopt een faillissement af te wenden. Bij de keten werken 550 mensen. De afgelopen jaren nam Vidrea failliete modeketens Witteveen, Charles Veugle en Man at Work over... en bouwde de winkels om tot Miller Monroe zaken. Daarvan zijn er nu 72 in Nederland en 160 in Duitsland. In Palermo zijn 42 bendeleden opgepakt die botten van mensen braken om verzekeringsgeld te incasseren. Waarschijnlijk werkten er zeker 50 mensen mee aan het in scène zetten van de ongelukken. De zaak kwam aan het rollen na de dood van een Tunesiër die het breken van zijn botten niet overleefde. Het weer, vannacht vrij helder, het kan afkoelen tot een graad of 2, morgen eerst zonnig, later in het zuiden stapelwolken en tegen de avond kans op een bui. Het wordt 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.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 see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 I don't know. Savage, rather be tied up with girls in the street. And that's what I get, yeah. Okay.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 It's only just begun Surrender ZANG EN love that I feel whenever you Yeah, know we're strong Because it's love Amor, pero sé, pero sé que no quieres dolor. Tú y yo, tú y yo, no me hace falta más. Mm -hmm. Sé que sin ti yo no puedo dormir. Y ven. het vale la pena, vale la pena estar junto a ti Contigo y nadie más. Me bien todos quieren saber por qué te quiero con locura mis amigos Stephen que tú no me haces bien todos quieren saber por qué te quiero con locura. So many.